Vanavond het is zondag 4 augustus. Renate Evers met het NOS Journaal. De Nederlandse ambassade in Jemen is de komende dagen gesloten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken volgt daarmee de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. Volgens het ministerie is er geen gerichte dreiging, maar door de sluiting van andere westerse ambassades kan de Nederlandse ambassade extra kwetsbaar worden voor aanslagen. In andere landen zijn de Nederlandse posten extra waakzaam. Volgens het ministerie is er geen aanleiding om meer Nederlandse ambassades te sluiten. De Amerikaanse minister Kerry heeft voor zijn kritiek op de stembusgang in Zimbabwe. Volgens hem is de uitkomst geen afspiegeling van de wil van het volk. Eerder uit de EU zijn zorgen over de verkiezingen waarbij mogelijk op grote schaal is gefraudeerd. EU-buitenlandcoördinator Ashton zei dat de EU de ontwikkelingen in Zimbabwe de komende weken nauwlettend in de gaten houdt. De Zimbabweanse kiescommissie heeft president Mugabe en zijn ZANU-PF uitgeroepen tot winnaars van de verkiezingen. Oppositieleider Tsangirai gaat de uitslag aanvechten. Bij een schietpartij in Spijkenisse is een man om het leven gekomen. Volgens de politie is de man van 40 daarvan dichtbij neergeschoten. Ooggetuigen zeggen dat de dader er na het lossen van meerdere schoten vandoor is gegaan. De politie en het ambulancepersoneel konden niets meer voor het slachtoffer doen. Hij overleed ter plekke. De regering van West-Duitsland heeft in de jaren zeventig onderzoeken betaald naar verboden stimulerende middelen bij sporters. Uit een geheim rapport waarop een Duitse krant de hand heeft weten te leggen blijkt dat in die jaren door atleten, zwemmers en voetballers middelen als testosteron werden gebruikt. Bekend was wel dat sporters uit Oost-Duitsland systematisch van staatswegen aan dopingprogramma's meededen. Het weer het koelt vannacht af naar 12 tot 15 graden. Overdag geregeld zon en vrijwel overal droog. En de temperatuur stijgt naar 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Winfried Bajens. Ja, dames en heren. Goedenacht. Van harte welkom vanuit het College Hotel in Amsterdam. Patrick Lodiers ik zit in het buitenland. Dus ik, ondergetekende Winfried Baijens, mag hier een uh, uurtje gaan doorbrengen. Ik loop over de gang van het hotel naar de kamer waar mijn gast is aangekomen. Net vanuit het De La Mar theater hier om de hoek. Um, u kent hem nog van uh, de series uh, Julia Stango misschien. Uh, verborgen gebreken in therapie. Danny Lewinsky presenteerde ook zelfs nog een tv-programma. Niet zomaar een programma. De Phone won er zelfs een Emmy mee. En donderdag zag ik de première van een stuk waarin hij nu speelt. The Normal Heart. En ik moet zeggen, dat hakte er behoorlijk in. Mijn gast van vanavond speelt de hoofdrol van Ned Weeks. homoactivist in zwarte tijden toen New York geplaagd werd... door het begin van de AIDS-epidemie. The Normal Heart gaat over de radeloosheid toen. En dat voel je. Uh, het stuk is met drie Tony Awards bekroond. En nu in uh, Nederland op het podium. Eindelijk, mogen we volgens mij wel zeggen. Hij speelt ook nog in de film. Uh, Chenou komt ook nog in oktober uit. Dus het is een drukke tijd. Uh, serie Overspel loopt nog. En de repetities voor een nieuw stuk uh, komen er ook alweer aan. Tijd voor rust. Tijd voor een overnachting. Tijd voor contemplatie. En dat gebeurt allemaal in kamertje 108. In het College Hotel in Amsterdam. Ik heb het over acteur Frederik Blom. Hij is er. Waarschijnlijk nog bezweet. Vers van het podium. Kijk. En daar is hij. Oh nee, hij ziet er heel fris uit. Ja, zeker. Ja. Vers gedoucht of ben je altijd zo fruitig? Nee hoor, ik ben altijd uh, fris en fruitig. Heerlijk, twee biertjes. Twee biertjes top, Alvast, of moet ik eigenlijk ja. even wat stevigers bestellen? Nou, dan, laten we hiermee beginnen en dan wie weet uh, wat we nog nodig hebben. Kom ja, verder. Ja, ja, ja. Het, het, is, het zijn uh, hectische, drukke, volle en warme dagen, uh, voor jou zeker. Uh, vandaag nou, zwaar stuk gespeeld, de uh, normal hart. Ja. Het is vandaag natuurlijk in Amsterdam uh, ook nogal druk en hectisch omdat het uh, gay pride is. Voordat je dat stuk speelde, ging er een boot met jullie cast... over de grachten hier, um, in de optocht. Ja. Je zat er niet op. Nou, um, nee, ik, zat, ik had besloten om niet mee te gaan. Want het is, zoals je, je hebt het stuk gezien... Hè, het was best een, ja. uh, een heftig heftige stuk. en uh, We hebben uh, nou, net de première gehad. En ik, als je dan zo'n hele dag in de zon... Uh, over die, die kennelpraat uh, gaat varen... En dan, ik zou mezelf echt voor mijn kop slaan als ik dan s'avonds een slechte voorstelling speel, weet je wel. Dus ja, ik dacht, ik ga gewoon lekker rustig gaan, ik bereid me een beetje rustig voor, een tukje doen. Dat ik gewoon een beetje fit ben, want ik ben best moe, moet ik zeggen. En nou, ook, ja, uh, mijn stem is uh, niet ja, meer helemaal ik, ik, wat het is we geweest. Gaan we gaan straks over de inhoud hebben, maar even de fysieke prestatie die je levert. Hoe lang duurt het in totaal? Hoe lang sta je op het podium? Uh, na de pauze? Ik denk dat ik twee uur op het, op het podium sta of zo. Het is um, hard werken, het is schreeuwen van begin tot eind. Veel emoties, maar vooral ook heel veel hard schreeuwen. Ja, hard schreeuwen, hard schreeuwen. Ja, het is uh, die jongen die is, ja, uh, uh, yeah, die, die blijft maar op de deuren bonzen, weet je wel? Want uh, van, van alle instanties om, om, om zijn, zijn problemen op de kaart te krijgen. Je moet even nog dat andere biertje ja, we openen. We hebben geen opener en nou blijkt wel weer dat jij de enige hetero in deze kamer bent. <tankt> want jij kan het met een aansteken, maar ik kan dat niet. <tankt> Hoe, <tankt> Hoe gaan we dit uh, oplossen? Of kan e e e e e open, ja, hier nou, op kan maar lopen. Kijk, aan een lamp. Hey. Hartstikke fijn. Dank je wel. Maar jij bent uh, fysiek verder, want uh, van, van hoog niveau, topsporter eigenlijk. Want je hebt toch uh, heel lang geleden, toen het nog koud was in Nederland, gewoon uh, Elfstedentocht gedaan. Dus daar ligt je ja, niet aan. Nee, nee, nee. Ik, uh, op zich ben ik best in uh, conditie. Mm -hmm. Dus uh, Maar ja, het is ook. Het is niet. Het, het is ook. ook um, Fysiek is het op zich is, is best een tour de force, maar dat, dat, dat, dat gaat allemaal goed en zo. Maar het is ook gewoon best een emotionele rollercoaster waar je jezelf in moet slingeren. En dat is. Uh, ja, dat, uh, ook omdat we een, een assenering hebben gedaan die vrij sober is. Dus met. Uh, ja, er staan een paar stoelen op het toneel. En dat is de, ene, de enige houvast die we hebben. De rest is allemaal taal en tekst. Mm. En uh, jezelf als acteur, als instrument om het uh, over het voetlicht te krijgen. En dus dat, ja, je moet dat wel. Ja, zoveel mogelijk waarachtig doen ja. en uh, dat is best uh, zwaar en dan moet je jezelf wel toe. Maar kun je niet uh, vanuit uh, de carnaval die er uh, op en rond de grachten heerst... kun je niet uh, in één keer de knop omgooien. Dat, dat is misschien nee, veel Na ja, ja, nou, misschien, maar ik dacht ik doe het niet. Ik uh, ga lekker rustig. Uh, ja, ja. Wel jammer, want ik vind het altijd. Ik vind het best een mooi fenomeen. En ik, vorig jaar heb ik meegevaren... Ja. Uh, met, voor de opnames uh, van Chenou, hè? Dat is De uh, ja. film die nog uh, in oktober, toch? Dat was de, ja, building, uh, uh, de uh, ja, op het filmfestival eind september of begin oktober, 4 oktober, zoiets huh? uh, gaat die in première. Toen stond ja. je dus op de boot, voork daarvoor ja, voor, voor, en dan met een, met een filmcrew om je heen. Ja, dat was wel, was wel leuk eigenlijk. Want toen stonden we uh, op een bootje met Peter Faber, Alex Klaassen, Tina de Bruin en ik. En Thomas Akda, volgens mij. Die was daar ook op. En uh, ze zeiden bij die en die brug... daar begint de scène die jullie op dat bootje moeten spelen. En overigens stonden camera's tussen al die mensen. Maar we hadden echt geen idee waar... Mm -hmm. Maar toen voeren we dus daar mee met die, op die, in die optocht. En toen in één keer zeiden we zelf maar actie. En toen zijn we die scène drie keer gaan spelen. Mm -hmm. En toen waren we voorbij het volgende bruggetje. En toen zat onze scène erop. Maar we mochten van de beveiliging mochten we niet stoppen. Uit de, nee, de, uit de regels buiten. in de tocht Precies. zijn redelijk strak. Hè? Die zijn ja, heel ja. strak. Dus we moesten die hele tocht helemaal uitvallen. Dus Zo zaten we er nog drie uur lang op die boot. We hadden <laughs> geen wijn, geen drank, helemaal niks. We hadden geen muziek. Dus wij zaten nog op dat bootje maar een beetje te zwaaien. Maar het was wel, uh, ja, het was wel hilarisch. En ik vond het ook, om het, uh, ik had het nooit van die kant meegemaakt. En dat is toch wel, ja, het is echt een geweldig fenomeen. Die al die mensen die allemaal met die vrolijke gekte en iedereen, ja, het zindert wel de stad. Dat is wel, mooi. Uh, ja. Dat is je Het um, gaat over een, uh, nou ja, de, de, de, de vaste gasten in een uh, café. Die, ja. Uh, Proberen hun café te redden door een kraak te zetten, Jubileren, volgens ja. mij en uh, en, uh, en doen dat op de dag waarop iedereen naar de grachten kijkt. Namelijk Gate Ja, Pride. Laat dat het op die dag. En moest dus ook normaal is de film natuurlijk vaak nog een keer opnieuw een bootje terug. Doe het nog maar een keer, maar dat ja, kon dus niet. Nee, dat kon dus niet. Dus ik ben, maar het, ja, ik heb wat, ik heb de film gezien en het ziet er echt, weet je, dat je die afsonering, uh, dus die scènes gewoon opneemt tijdens de game, dat is zo'n ongelooflijke meerwaarde, want het krijgt zo'n uh, ja zo'n met zoveel figurant eigenlijk die je gratis krijgt. Dus dat is wel, dat ziet er echt gek uit. Huh. Hartstikke leuk. Vandaag toch nog even gekeken met je dochter, hè? begrijp ik. Ja, klein stukje. Die ik was negen. Even, uh, Die is negen. En, uh, Wat zeg je dan tegen je dochter uh, als je die boten met blote billen voorbij ziet komen? Ja, ik, zij moet heel hard lachen en ik wijs ze er helemaal op. Ik vind het alleen maar leuk dat ze het, dat ze het zien. En, uh, ze vindt het ook geweldig als ze allemaal grote stoere kerels in, in jurken ziet... Met, met een grote baard en dan een pruik op. En dan, uh, ja. ja, dat is uh, fascinerend. En die, die meisjes hebben daar nog helemaal geen ja geen, geen geen want sommigen zijn best ook seksueel expliciet weet je wel, van die, uh, die boten maar dat uh, ja ze zien alleen maar uh... die connectie met nee. uh, seks wordt niet gemaakt nee, nee. totaal niet nee um, de normal heart uh, daar spelen natuurlijk veel ook homo's homo rollen volgens mij ben je dan de enige hetero die een homo rol speelt of niet um, of verkeerd geteld even kijken nee jelle jelle De jong huh? die speelt die is ook hetero en uh, Thijs, mijn broer, maar die speelt ook een hetero. Thijs Reumer, ja. Ja, uh, dus en dat is het volgens mij, ja. Ja, ja de rest. Uh, Voel je ja. al een beetje homo? Denk je dat je het al een beetje weet hoe het in elkaar zit? Uh, ja, ja, dat denk ik wel. Eigenlijk. Ja, dat ja. waar. Leg uit. Nou ja, ik, ja ik, uh, ik, ik denk in eerste instantie dat het ook misschien niet eens zo heel veel verschilt met, uh, met een hetero. Eigenlijk alleen ja, de problematiek waar, waar mijn personage mee te maken krijgt in de jaren tachtig, dat is wel iets wat je als hetero niet, niet meemaakt. En de uh, maar het gevoel van uh, ja dat je liefde voelt voor iemand, dat ken ik ook, dus ja, dat dat en dat, dat kent een homo ook. Waarom zou jij homo willen zijn? Stel dat je en waarom ga uh, je in de, de hand hebt, dat ik homo zou willen zijn, nou, stel dat oh. wat zou je daar aantrekkelijk aan vinden? Uh, Nee, die... Nee, eigenlijk uh, heb ik me nooit afgevraagd. Nee, nee? Nee, niet dat je denkt... Nou, kijk, bijvoorbeeld ik... Uh, toen ik homo werd, dacht ik altijd... Ik vind het ook fijn om iets bijzonders te zijn ja, of zo. Nou, precies, maar... Iets anders hè? ja? Ja, ja. In Seerus-Vlaanderen ben je het ja. dan al heel snel, maar... Ja. Uh... <laughs> nee, nee, ik heb het ook... Ik, heb het, ik, ik kwam op vrij late leeftijd. Ik ben opgegroeid in Bekendonken, een klein dorpje in Brabant. En daar... Uh, is het nooit ben ik er nooit mee in aanraking gekomen toen ik pas naar toneelschool kwam. kwam ik voor het eerst eigenlijk uh, wat homo's dichter bij mij in mijn leven. Uh, en toen heb ik heel even zo'n split second gedacht: van ja, maar ontken ik niet iets misschien, maar ik heb dat echt oprecht. Uh, ik heb daar nooit, nee, nooit aan getwijfeld. En uh, maar ik heb er ook nooit een. Nooit als probleem gezien eigenlijk. Nee. Dus. Nee, maar, okay. Ik wil je nergens toe forceren, dat, nee. dat, dat is allemaal niet nodig. <laughs> uh, we gaan ook naar jouw plaat luisteren. Je hebt één plaat meegenomen. Uh, nou, je, dat is wat lastig natuurlijk één plaat uitkiezen. Ja. Uh, wellicht op het, ofwel bij, bij, uh, bij het stuk hoort of uh, gewoon een plaat waarvan je denkt... die wil ik nu horen. Ik heb er ook eentje meegenomen. Leuk. En daarbij heb ik toch wel een beetje gezocht naar een plaat... wat wellicht een soundtrack zou kunnen zijn van The Normal Heart. Oké. Okay. Ik ga er niet zo heel veel van zeggen. Het is in ieder geval Joy Division, luister maar. Will tear us Apart. Joy Division is dit. Uh, ken je het? Nee. Hey, kijk, we zijn niet heel veel. Uh, wijken niet enorm af qua leeftijd. Ik denk dat je twee jaar ouder bent dan ik. Maar dit is 1980, dus dan waren we allebei nog heel jong. Vijf ja, was ik. Toen was het een enorme hit. Uh, Ian Curtis, de zanger van Joy Division, die overleed vervolgens ook in 1980 overigens. Uh, dus dat is al lichtelijk dramatisch. Uh, niet aan AIDS, uh, wel aan de liefde. Misschien uh, in ieder geval dit liedje ging over: uh, liefdesverdriet na de breuk met zijn Deborah, hmm. waar hij mee getrouwd was. En wat wel e even heel grappig is, althans, grappig ja. op een gekke manier... Niels Daka's, die kennen we nog wel, Love Will Keep Us Together. Nee. Dat hele vrolijke ja. en optimistische, daar is dit eigenlijk het antwoord op, schijnt. Ja, ja. En maar dan een zwart-gallige vers, nee nee, nee, nee, dat niet, maar, maar wel een soort... Uh, uh, ja. Verwantschap. Nou ja, hij dan hoorde dat liedje, ja. hij zegt Love Will Keep Us Together. Love Will Tear Us Apart. Ja, ja. En uh, daarmee komen we ook gelijk een beetje op uh, de treurdis van het verhaal van de Normal Heart... Toneelstuk uh, waar je nu in zit. Um, iedereen sterft aan de liefde. Ja, ja. Nou ja, ja. Treurnis zeg je. Maar ja, ik. Weet je, ik. Ik vind het ook. Um, ook wel optimistisch stuk ergens hoor. Dat het ook gaat over. Over levenskracht en. Uh, terugvechten en. Uh, um, er voor elkaar zijn. En. Uh, een man die op zoek is naar. naar um, naar, weet je, naar een vecht voor, voor wie die is. Mm. En uh, uh, eerlijkheid wil ook van zijn naasten, van zijn naaste, familie. En van uh, dus dat, dat, dat vind ik ook wel heel positief aan het stuk eigenlijk. Mm. Dus wat, ja, dat geeft ook wel, uh, geeft de burger ook wel moed. Of geeft mij tenminste moed. Als ik denk van ja, en inspireert daardoor om, uh, ja, misschien zelf moet je ook wel eens in je eigen leven dingen opnieuw formuleren. Weet mm. je met je eigen relaties, met je. Met je ouders, met je geliefden, met, nou ja, met je kinderen. Het gaat over Ned Weeks, uh, homoactivist, homoactivist. Uh, althans, zo heet hij in het, uh, in het verhaal. Uh, hij, uh, ja, hij ziet om zich heen, eigenlijk uh, wordt daarop gewezen door een verpleegster... dat uh, velen sterven aan ja. een virus wat dan nog geen naam heeft. Een ziekte wat dan nog geen naam heeft. En hij, uh, uh, hij wordt eigenlijk opgedragen om te gaan roepen... stop met neuken, mannen, om jullie heen. En probeert dat eigenlijk ook uh, onder, onder de, onder de homovrienden ja. verspreid te krijgen. Dat is heel lastig. Even, even naar vanmiddag. Want dit verhaal, dat, dat grijp je gelijk bij de keel als je, mm -hmm. als je het stuk ziet. De eerste scène, dan zitten jullie op het podium... Mag ik dat verklappen? Trouwens? Ja, ja, Mag ik ja. verklappen? Oh, dan ja. zitten jullie op het podium in een SOA-kliniek, zoals we dat nu uh, zullen noemen. En dan uh, voel je de spanning al van vier mannen die denken... Oh, jee, yeah, heb ik het of heb ik het niet? Ja. Die zitten te wachten op een uitslag. Ja. Um, je zou maar net vrolijk langs het kanaal hebben gestaan... en staan dansen op allerlei homo -muziek. Je gaat naar de Lamar Theater en dan kom je bij jullie terecht. ja. Wat een, wat een contrast. Hoe ja, was dat ja. vanmiddag? Nou, vanavond ook. Uh, Ja, dat, dat ook wel hoor. Want ik vind, weet je, dat is toch het beste, stemt toch best wel tot nadenken. Want zo'n zo parade, zo'n stad, zindert ook seks uit gewoon. Iedereen die. Uh, het is warm en ook al die boten met die uh, half ontkleden of soms geheel ontkleden kerels die daar allemaal staan. Ja, uh, en het is. Uh, ja ik, weet, ja, ik weet ook niet wat er nu allemaal gebeurt. Dat weet jij misschien beter dan ik, maar... Ik zeg wel het zegt van, al al genoeg. Ja, nee, ik werk ja, gewoon. Jij bent uh, safe. <laughs> ja, ja. Maar ja, het, uh, je denkt wel van... It's a good day for the virus soms, weet je Ja, dus, uh, ja denk je dat echt door dit stuk nu meer dan ooit? Of... Nou, uh, ja, nu door dit stuk uh, heb ik... Ik heb me wel veel ingelezen, dus, dus dan, dan uh, weet ik er meer van. Maar uh, ja, dat is wel een gedachte die door mijn hoofd schiet. Uh, jongens, uh, allemaal hartstikke leuk en hartstikke aardig. Maar kijk, alsjeblieft uit. En zeker ook nu nog, weet je wel. Ik bedoel, uh, de, de, de, um, er is toch een bepaalde relativering over AIDS heen gekomen... doordat het een soort, soort van, tussen chronische ziekte is geworden. Mm -hmm. uh, ja... Um, een paar weken geleden hebben we met een arts gesproken hier in Amsterdam, ook voor het stuk. Mm. En die zei ook van ja, je krijgt nu toch best veel uh, uh, mannen binnen. En die, ja, die hebben dan ook uh, toch weer, zijn heeft besmet geraakt. En uh, ja, zo stom ook in deze tijd. Maar ja, het gebeurt toch nog steeds. En uh, die, die medicijn die je krijgt, daar kan je wel verder mee. Maar dat zijn hele nare medicijnen. En uh, ja, dat is ook niet, niet zo'n zo gemakkelijk leven wat je dan uh, mm. door gaat uh, maken. Is dat ook de reden waarom dit stuk nu um, op Nederlandse podia gebracht moet worden? Ik bedoel, het is een, een, een groot succes. Het bestaat al heel lang, het is een oud stuk... Uh, uh, is het ook, zit er een soort missie achter? Van ja, we moeten in deze tijd waar uh, er enige vorm van ontspanning heerst, wellicht over die ziekte. Ja, weer even aantonen waar het vandaan komt en daarom uh, zit er een klein vingertje achter? Nee, ik denk dat je het daar echt uh, kleiner ma mee maakt dan, dan wat het stuk eigenlijk uh, nog meer in zich heeft. Het is, uh, voor het, het is deels een informatieve reis naar hoe die oorsprong van aids en hoe dat, uh, hoe dat tot stand gekomen is. Maar thematisch gaat het. Gaat het eigenlijk veel verder dan dat? gaat het ook over, over weerstand breken. Weet je wel? Een man die. En dat kan je, is toepasbaar op allerlei uh, mechanismes in samenlevingen. Over uh, iemand die gewoon. Ja, uh, overheden die een kop in het zand steken. En iemand die probeert dat soort mechanismes door, te doorbreken. En het gaat over uh, erkennen elkaar erkennen wie ze zijn en dat oké okay vinden. Nou, dat is ook een gevecht. En ja. het gaat ook over, uh, los van over het gaat ook over een totale homo-emancipatie... die misschien ook nu in deze tijd weer opnieuw uitgevonden moet ja. worden. Als je kijkt wat er allemaal in Montenegro met de gay pride gebeurde ja. of in, uh, in, uh, in, uh, in Rusland, waar, uh, waar je allemaal nare berichten uit hoort... of in uh, nou ja, die jongen in Parijs die uh, in, heel volledig in elkaar geslagen wordt. Blijkt dus dat er nog steeds best wel een groot gevecht te strijden is... Om ja, om in ieder geval laten we alsjeblieft elkaar toestaan dat we die 60 jaar dat wij hier op aarde seksueel actief zijn, dat ik alsjeblieft mijn liefde mag geven aan wie ik dat wil en niet dat iemand anders dat voor me oplegt. Ja. Dat is nog wel elke gevecht wat er wat er waar een thema waar het in zit wat wat in het stuk zit en dat. Maar toch het gaat over iets. Ik bedoel dat daar kunnen we niet omheen en dat, dat is maar één. Zeker, zeker, ja. Precies. Ja. Uh, ik heb in mijn vriendenkring drie mensen waarvan ik weet dat zij besmet zijn uh -huh. um, en alle drie zonder dat ik voor ze durf te spreken natuurlijk. Maar ja. ik wil het ook niet uh, afdoen als uh, een, een, een griepje natuurlijk. Maar alle drie hebben zij hoop op een zeer voorspoedig ja. en lang leven. Ze, ze slikken die vervelende medicijnen. Dat ze laten zich controleren. Maar er is ook bij hen een soort sfeer van... Ja, nou ja, goed, het is uh, heel vervelend. Uh, die ja. klap die hebben verwerkt. En nu leven we eigenlijk gewoon nog uh, met de levensverwachting... zoals normale mensen ja. leven wij voort. Is het dan in die zin nog heel relevant... om? Om, die, om dat verhaal van de. begin jaren tachtig nog eens even hier op het podium te zetten. Ja, en waarom? Nou ja, wat ik net zei. het is, het is dat verhaal van de jaren tachtig. wat eigenlijk chockerende is geweest. is dat, dat uh, die, de schrijver Larry Kramer. dus dat probeert in eerste instantie bij de politieke instanties en bij zorginstanties het op de agenda te krijgen. Ja, hij Mensen hij gewoon... deed dat toen echt overigens en heeft die ja, rol. En en heeft dat de, dat de, ben jij ja, en dat precies. is NetWeeks. Weeks. Ja. Ja, eigenlijk is het stuk een autobiografisch verhaal van Larry Kramer, de schrijver. En um, als die, die instanties en overheden daar adequaat op ingesprongen waren... Dan hadden ze veel eerder kunnen beginnen met voorlichting, met, met uh, preventie. En was die epidemie nooit zo groot geworden? En waren er zoveel mannen en jonge mannen? waren niet uh, zo vreselijk aan hun eind gekomen. Want in die tijd echt ging je echt heel naar dood. Ja. En dat is echt een recente geschiedenis. Dat is niet zo heel lang geleden. Ja. Weet je wel. En weet je, dat soort mechanismes die moet je blijven vertellen, denk ik. Want dat is ook, ik zag. Ja, het is misschien een beetje een omweg. Maar ik zag een documentaire over asbest bijvoorbeeld. Dat was in de jaren 50 al bekend dat je van asbest longkanker krijgt. Mm -hmm. En toch duurt het... 35 jaar voordat er wettelijk verboden wordt... dat timmermannen met asbest mogen werken. Maar in die 35 jaar gaan er gewoon heel veel mensen dood. Hm. En er zijn wel mensen die zijn blijven roepen van... werk daar niet mee, doe dat niet, doe dat niet. En, ja, maar toch, voordat, voordat die grote apparaten pas echt in beweging komen... ja, dat is uh, soms chockerend langzaam. En daar moeten dus soms lijken overheen. En pas toen het ook heteroseksueel overdraagbaar werd... toen gingen mensen een beetje rennen. Hm. Nou ja, dat zijn... Uh, de, de, de, dat, is, dat, is, dat zou een reden kunnen zijn. En daarom vind ik het verhaal niet, niet, niet, niet gedateerd of zo. Zit er uh, ook een soort angst voor onver die onverschilligheid? Ja, ik, ik noem het maar even zo. Hè? Die, uh, het is niet meer zo erg, dat gevoel. Zit er ook een gevaar in dat dat te onverschillig wordt? En zo'n stuk als dit kan daar wellicht nog even op wijzen. Let op, jongens. Ja, dat zou, dat zou kunnen. Maar ja. Uh, uh, ja, dat zou kunnen. Want jou, jouw zou, rol zegt zelf... Ja. Uh, je moet je lul niet achterna lopen... want daar, ja. daarmee, daarmee hebben we deze ziekte... eigenlijk groter gemaakt dan, ja. dan nodig was. We hadden ons moeten inhouden. Ja. Dat, dat zegt jouw karakter. Ja. ja, dat is ook het ingewikkelde. Want eigenlijk hebben ze... Zo die, die, zeker in, in Amerika... Die, um, ja, die, die emancipatie van die homoseksualiteit... die was net een beetje begin jaren zeventig... bevochten. En eindelijk kon, kon er wat. Konden uh, mannen hand in hand lopen. En kon er... Uh, nou ja, was dat redelijk openlijk, kon je verliefd zijn op elkaar. En, kon je, en dat, uh, dat werd natuurlijk weer volledig de kop ingedrukt... toen, toen AIDS om de hoek kwam zetten. Mm -hmm. elke, elke, zeker in de begin jaren tachtig. Het was een leven. verworvenheid en die gooide je niet zomaar weg. Die, die seksuele nee, vrijheid. Nee, ja. Ja. En toen maar, kwam jij, althans jouw rol... Uh, komt dan vervolgens zeggen tegen die jongens: nee, dat moet je niet meer doen, die sauna's. Nee, nee. Die, die, die orgie die daar ja. geleefd werd in New York, ja. daar moet je maar mee stoppen. Ja, want dat gaat ons, dat gaat ons doodmaken. Ja. Dat was toen ook wat, wat, ook wat, wat was. er was. Ja. Dus uh, ja... Begrijp je eigenlijk dat dat niet tegen te houden was? Jij als gewoon uh, hetero-man nu, Allo, uh, nu, als je terugkijkt... Dat, dat, dat mannen dan niet kunnen stoppen, blijkbaar? Ja, dat... Um, nou, ja, ik heb ook wel eens... Een, ik weet niet of jij die documentaire ook kent. Volgens mij was het een jaar of tien geleden. Maar dat ging over van die virus-seekers, bijvoorbeeld. Ja, de je, daar gift, dan ja, dat, dat genoemd. Ja, de en dat. Je dat, geeft iemand een... Uh, het virus, zodat je geen zorgen meer hoeft te Precies, maken. Precies, het waren jonge jongens en die gingen naar feest zo. toe. En dan, ja, dat, dat snap ik niet, dat het zo ver gaat. Maar ik snap wel dat je... Ja, je kan mensen niet verbieden uh, te vrijen met elkaar. Nee, dat kan niet. Dat, dat snap ik heel goed. En dat, je, ja, dat het in het moment van uh, passie, dat het dan uh, onveilig gaat... dat snap ik ook heel goed. Ik bedoel, Dat heb ik zelf ook heel veel gedaan natuurlijk. Dus, uh, is dat de aard van de homo of de aard van de man? De aard van de mens, denk ik. Ja. Want ik heb het altijd met vrouwen gedaan. En die, uh, die, waren, net ik zo heb, die waren net zo onveilig als ik onveilig was. Ja. Ja. Bizar eigenlijk, hè? Ja, ja het is als je, als je... Maar als de dood je zo soms... dichtbij is, wat toen al was... Hè, dat, dat, dat, dat, in dat stuk wordt dat absoluut duidelijk. Ja. Iedereen wist het. Er was iets aan de hand en het zou wel eens met seks te maken kunnen hebben. Dat was gewoon al wel duidelijk. Ja, maar dat is toch ook wel mooi. zou je dat dan nog Als het zo dichtbij was, zou je het dan nog doen ja, want het is toch ook wel mooi dat je dat dat de, de drang toch om genegen met elkaar te zijn en echt dicht bij elkaar te zijn, echt samen te smelten, dat daar echt gewoon niks tussen mag zitten. En dat gaat niet alleen maar. Je kan het allemaal doen als als als uh, oppervlakkige lust, maar soms is die passie ook zo groot dat je dat je gewoon echt helemaal samen wil zijn en er mag er gewoon niks tussen zitten. Ja, dat is ook iets moois van de mens en dat je daaraan dood kan gaan. Dat is een ja, dat is zo'n groot onrecht in mijn uh, beleving dat uh, ja, dat is wel heel chockerend. Ja. Uh, dat ze uh, veel mensen overkomen die ook in de zaal zaten. Um, donderdag in ieder geval. En ik denk dat dat vandaag uh, el elke dag wel zo zal zijn. Mensen die uh, vrienden hebben verloren. Mm -hmm. um, ik uh, nee, ik ben, uh, was te jong om in die tijd veel vrienden te hebben. Maar ik weet niet hoe dat bij jou zit. Um, hoe sta je op het podium als je weet dat daar in de zaal mensen zitten... waarbij dat verhaal zo enorm persoonlijk is? Um... Ja, dat voel, je, dat voel je. We hadden ook woensdagmiddag hadden we een, een uitgekochte voorstelling voor het AIDS-fonds. Allemaal genodigd ook van het AIDS-fonds. En na donderdag ook. Dan voel je ook uh, soms een uh, ja, zo, zo ontzettend zinderende geladen sfeer in, uh, in een zaal hangen. Maar ja, uiteindelijk uh, sta ik op het toneel ook om een ding te doen. En het uh, sterkt me eigenlijk alleen maar om, uh, om het... Om het zo waarachtig te blijven te vertellen. Weet je Want al, je gaat er bijna de... niet af, hè? Je, je loopt, uh, nou, ik denk, bij, alles ja. bij elkaar. Twee, drie minuten ben je misschien in, in, in die hele, ja. die hele ja, voorstelling dan, van het podium maar, af. Ja. Um, nou, soms praat je even niet, maar je zit de hele tijd bij. Dus je voelt, neem ik aan, zo'n zaal. Ja, ja. Wat merk ja. je dan? Ja, het is, uh, dat is... Uh, Elke voor. Ik heb nu net weer vanavond gespeeld. Vanavond was een hele andere voorstelling, dus ook heel leuk deze fase dat je dus uh, nu echt aan het publiek gaat geven, dat je gaat voelen van waar, waar de momenten zitten, waar de stilte zit, waar de ontroering zit, waar een lach zit. Waar dus dat dat gaan we nu steeds meer. Eigenlijk komt er nu een nieuw maakproces in. Nu het publiek erbij komt. Ja, maar dit, is allemaal, dit klinkt allemaal zo. Dit zijn mensen uit het theater die altijd ja. iets vertellen over maar, hoe het werkt. Maar, maar nee, niet oh. ingewikkeld, maar meer. Uh, daar zitten mensen die mensen hebben verloren. Ja. Voel je dat? Nou, nee, nee, in wezen niet. Ik voel wel, als er zitten soms, soms soort van ontknopingen in het stuk. Hoe het, hoe het verhaal zich ontspint. En ontboezemingen die heftig zijn. En daar hoor je soms reacties. Of je hoort, op, ja, je hoort ook wel zakdoekjes. En je hoort uh, neuzen die opgehaald worden. Ja. En je hoort... Uh, uh, Verzuchtingen soms. Ja, dat zijn allemaal uh, uitingen die je hoort. Maar ja, ik weet niet uh, waarvoor, waardoor dat... Is dat een, een moeder die haar zoon verloren heeft? Of is dat een, een man die... Denk je die daar is eigenlijk bij het... na als je dat hoort? Of heb je daar geen tijd en geen ruimte Nee, voor, nee daar denk of? ik geen seconde bij na, nee. Hmm. Waar, waar, waarom een emotie komt. Want ik ben daar, op dat moment ben ik gewoon helemaal geconcentreerd... en gefocust op hetgeen wat ik moet doen. Maar de, de, en... de komiek die, die een lach goed kan bewerken, is de beste komiek. Die voelt hoe de zaal lacht en wanneer hij hem precies nog op kan pikken... en nog tot verdere lach kan drijven. Ja. Ja. Um, uh, jij als acteur op dit moment uh, spreek je de emotie nog wel aan. Mm -hmm. Met uh, solo stuk, bijna. Hè? Althans, uh, monologen. Ja, ja. monologen, zo moet ja. ik het zeggen. Dan, dan kun je daar iets mee als dat gebeurt in de zaal. Je hoort mensen breken en dat je denkt... oh, misschien moet ik het nog eventjes wat langer stil laten. Ja, dat, dat voel je soms wel, Dat voel je heel duidelijk. Ja. Dat je een, een, een lijntje naar de zaal uitgooit... en dat je denkt, hoe lang kan je een stilte oprekken... totdat die klaar is om een volgend woord in te gooien. Dat is, dat is, dat is eigenlijk het ambacht, eigenlijk. En dat is heel leuk om te doen. En dat is... Dat is de, de kunst om je zo mo goed mogelijk je zintuigen open te stellen... en dat samen met je medespelers om dat aan te voelen. Maar dat, uh, ja... Uh, en dan is het altijd nog ook mensenwerk, hè. Ik bedoel, ik doe ook, uh, ik doe ook wat, wat, wat ik denk op dat moment. Dat, en het, is geen, geen, ja, het zijn geen wetmatigheden. Dat is ook, ook wel leuk eraan natuurlijk. Ja. Um, eind jaren zeventig, begin jaren tachtig. Um, nou ja, god, we waren ukkies toen nog. Uh, wat is wat jou nog bijstaat van die tijd? Eets uh, technisch of uh, <lacht> gewoon überhaupt? Ja, <lacht> uh, je mag zelf kiezen in dit geval. Ja, nou, ja begin jaren tachtig. Uh, ja, ik, uh, ik was inderdaad een ukkie met een uh, korte geruite broek in, uh, in, in Brabant. En... Uh, ja, ik heb, ik heb een redelijk onbezorgde jeugd gehad. Ja. Lekker buiten opgegroeid. In een groot bos. En, uh, veel voetballen. En, uh, een beetje een middelbare school gekloot. En, uh... Ja, meneer is van adel, hè? Dat mogen we toch wel zeggen? Nee, zes nee, zes, nee. Je woont in een kasteel, ja, kasteel. Dus een, ik denk dan gelijk ja, met mijn romantische nee, gedachten. Nee, nee, oh. nee. Jammer nee, is dat. Ja. Een kasteel komt niet gelijk met een adel titel blijkbaar nee, maar weer. Nee. Maar wel in een kasteel opgegroeid. Ja, in um, een kasteel... Een mooi boerenkasteeltje, dus het is niet met torentjes, maar mooi in Beekendonk. Dus ja, ja. een uh, heel mooi uh, buiten, met, um, ja, de, met omringd door boerderijen en bos. En, uh, dus uh, heel leuk, als, uh, ja. tot een bepaalde leeftijd. Ik wil je zo meteen even meenemen naar dit, uh, dit, uh, de gangen van dit hotel. Want dit is, okay. uh, dit is vroeger een school geweest. Het doet mij heel erg aan iets denken waar jij volgens mij ook wel dezelfde associatie mee hebt. Maar eerst even naar jouw plaat luisteren. Want je hebt iets bijzonders meegenomen. Amy Winehouse. Uh, en dan niet uh, Back to Black of een van de hits die iedereen kent. Maar? To know him is to love him. Ja. Denk ik. Waarom? Nou, het zijn... Uh, dit is wel een nummer wat ik ook best veel geluisterd heb. Uh, ik ken het nummer nog niet zo heel lang. Maar ik, ik heb het, dit best veel geluisterd ook met deze voorstelling. Ik heb op een gegeven moment een soort liefdeslijn staat door, het, door de Norma Hart heen verweven. Ja. Ja. Met Freek Bartels. En um, ja, het heeft een bepaalde melancholie die volgens mij heel erg uh, aansluit... bij uh, ja, waar die jongen die ik speel, die man die ik speel, naar hunkert eigenlijk. Om ja. Ja, echt een zielsverwant tegen te komen. En ja. dat, uh, nou, Volgens mij gaat dit, dat, dit liedje daar uh, over. Trouwens, de Zoom met Freek Bartels, we gaan hem zo draaien, dat beloof ik. Um, die, uh, die Zoom met Freek Bartels, is dat nog uh, lastig eigenlijk? Of is dat een theaterkus? Uh, ja, is een theaterkus, maar ja, het is fysiek is het een echte kus. Ja. Dus, uh, is dat nog wennen of is dat, is dat een domme vraag uh, om te stellen? Nee, ik vind het nee, helemaal geen domme vraag. Want dat, is, uh, dat, dat, dat gaat in een repetitieproces. Weet, je staat in een stuk, uh, loopt naar hem toe en zoemt hem. Hm. En dat is ook, ik snap helemaal waarom die man dat doet dan op dat moment. Maar dat uh, repeteer je en dan de eerste keer uh, is hij wat kort en dan, uh, en dan op een gegeven moment is daar. Uh, ja, bent dat. En dan voel je inderdaad een uh, beetje een snorretje en zo. <laughs> maar dat is, uh, ja, zo, uh, goed doen? Dus, ja, uh, dat is een goede. Ja. Oké, okay, dat staat Dan uh, uh, we gaan aanraden. aanraden. Ja. Ja. <laughs> ja, goed. Amy Winehouse. To love him is to know him. To know, know, know him. Is to love, love, love him. Just to see that smile makes my life worthwhile One day zo Zielig, toch ook dat die er niet meer is. Je hmm. zingt nog een stukje mee enige musicaliteit in, in het bloed. Want nee, nee, er zit wat talent verder wel prima, maar dat is de kras op de plaat in het leven van Frederik Brom: dat ik uh, geen, uh, geen, eigenlijk geen ritmegevoel heb. Oké, okay. ja, verschrikkelijk. Ik heb echt geprobeerd alles, maar het, het, het, het zit er gewoon niet in. Ik was er. Doorhoud Werchter, zeg je dat was een ja, groot, ja, groot festival ja, uh, in België. En uh, toen kwam Lenny Graffits daar spelen. Toen was ik 16 of zo. En die ging Let Love Rule. En toen zei ja, ik, zei, dat hele publiek 80.000 man. Klep, mensen, <coughs> iedereen klappen. En ik weet dat ik daar stond. En ik was al best wel een beetje dronken ook. Maar hé, hoe kan het nou dat iedereen tegelijk. En één iemand stond daar <laughs> dus volledig mis te klappen. <laughs> dat was Frederik Brom. Ja, nee, Frederik Brom. Ja, en ik, uh, en ik ben echt nog steeds wel, dan zie ik een. een zwerver op straat die ik het echt gun met een tamboerijn... mooi in een ritme slaan. Ik denk, het, het, het knap dat hij dat kan. jammer dat ik dat niet kan, want ik zou er zoveel nuttig mee doen. Maar hij wil vastruiden. Ja, precies. Ja. Ja. Hey. Ja, okay. dus dat, ja. Dat, dat wordt ook niks. Dan nee. nou, hoorden we even nog de, over dat AIDS. Uh, even de feiten nog. Um, okay. Momenteel in Nederland. 23.000 personen met HIV besmet. Waarvan 40 procent toch maar even goed weer om te zeggen, niet weet dat hij of zij het heeft... is de schatting natuurlijk. Oh. Anders wisten we het niet. Nee. 40 procent. Uh, elk jaar komen er ongeveer 1100 nieuwe patiënten bij. Wat doet dat jou? Uh, ja, ik vind het chockerend, maar ik ben uh, op zich... Uh, ik, ik, ik, ben, ik leid een redelijk burgerlijk leven op het moment. Dus ik... Uh, ja, ik, ik kan alleen maar denken... jongens, uh, als je erop uitgaat... en, en ik, ik, ik ben er ook tijden op uit geweest... maar uh, kijk uit. Hm. Maar, uh, ja... Vanmiddag stond ik op een boot... althans langs de kant te kijken... en er zaten naast mij drie dames... ik weet niet waar ze vandaan kwamen... ze hadden allemaal stoeltjes meegenomen... Mm -hmm. en, en een picknickmandje... en die zaten lekker te kijken. Uh, uh, een jongen naast me, die was homo... die liep die, uh, naar die dames toe en die riep... Uh, geef geld aan het uh, HIV-ons. Ja? want anders gaan wij dood, zei hij beetje misplaatst. Grappig, maar... iedereen moest om lachen. Ja. Die dames ook. En toen zeiden die dames... Moet je maar uh, is je, eigen schuld? je lul in je broek houden. <laughs> ja. Ja, ja. Ja, de, nou ja. Nergens ter wereld kun je dat zeggen, volgens mij. En nee. zo uh, recht voor zijn raap... als in Nederland, uh, Ja, ik zomaar. Maar nergens kan je wat zeggen? Bedoel? Nou, dat je het zo duidelijk... dat je zo uh, confronterend met twee mensen over dit onderwerp ja. zo praat. Nee. Uh, of het waar is of niet, maar... Ja. Ja. Ja, het, uh, het stom is eigenlijk, het moeilijke ook, is dat het, ja, dat het ook voor een deel ook je eigen schuld is. Maar ja, het is gewoon een primaire levensbehoefte, weet je wel? Uh, seks. Dus ja wat, wat, ja, wat kan je er nog aan doen? Ja. Word je daar al een beetje gek van? Ik bedoel, je bent al zeven maanden met dit stuk bezig. Uh, je bent uh, plotseling in, in dit dossier gedoken. En uh, moet er alles van weten, wordt er natuurlijk voortdurend over gevraagd. Ja, Nee, dat snap ik. Dat snap, ik snap uit. je, je vraag van... En We hebben het nu ook het over aids. En je kan allemaal met cijfers komen. Maar ook als ik het liedje wat, wat ik je laat horen... Dat, dat is voor mij ook wel een teken dat ik dat ik, ik kan niet... Ik speel zo'n stuk niet om, om een groot mondiaal probleem. Je moet het kleiner maken. Je moet, en dat zit heel goed in dat stuk. Je moet het naar het persoonlijke trekken. Je moet de persoonlijke motieven van een personage vinden. En daarom is zo'n nummer ook. Het, uiteindelijk is, is zo'n man ook gedreven door liefde. En uiteindelijk is het bijna een gevecht wat hij strijdt om zijn partner te redden. Weet je wel? Omdat hij. Nou ja, dus dat, dat, uh, dat zijn grotere motieven voor mij om het, waar het stuk over gaat en die ik gebruik, ook om het personage gestalte te geven... dan alleen maar politiek. Want dat is te groot en te vaag. Hm. Je moet uh, je... Dat doet je niks, bedoel je? Dat is te abstract. Je moet het volgens mij... Uh, de bewegingen van mensen zijn, uh, zijn persoonlijker. Zijn soms angst of uh, liefde. Terwijl die Larry uh, Kramer natuurlijk wel schreef als, nou ja, pamflet is misschien een groot woord, maar wel als een duidelijk politiek signaal. Ja. Dus de, ja. de functie van het stuk was wel eigenlijk uh, ja. tegen de bomen aantrappen en hopen dat er bovenin ja. iets uh, voelt. Ja, maar met, met, met, met de duivel op zijn hielen, want hij, uh, het was vechten voor je eigen leven in die tijd. En hij, ja, wat ik ook zei, hij, op een gegeven moment schrijft hij dat liefdesverhaal niet voor niks erin. Ik bedoel, twee mannen was heel gevaarlijk in die tijd om... om uh, Geliefdes dus te zijn. Want uh, ja, uh, voor je het weet uh, besmet je elkaar. Ik neem uh, de succesvolle acteur ja. Frederik Brom even mee uh, de gang op van dit uh, College Hotel in Amsterdam. Want daar, uh, daar zitten we natuurlijk. Um, deze kamer, daar ga je overnachten. Maar deze gang. ik weet niet of jij dat ook had, wie er doorheen liep. Uh, ja, Het zijn van die hoge. Gewelven. Ja, een beetje uh, kloosterachtig is het. Klooster, he, inderdaad. Een beetje romaans, uh, ik dacht ook ronde. een beetje kostschoolachtig. Het ja, is wat streng en wat hard. Ja, dat zou je denken, hè? Maar mijn, mijn kostschool waar ik gezeten heb, dat was. Uh, niet zo groot. Ik zat met 35 jongens. Uh, op een, uh, in een uh, weliswaar groot uh, huis in. Uh, in Deventer. Maar dat was niet zo. Uh, niet zo kloosterachtig. als. Uh, als dit is. Het was een. Uh, ja, een soort uh, landhuis eigenlijk, waar we, waar we zaten. met uh... de meneer is niet van adel, maar wel redelijk verwend, als ik het dan zo mag. Worden. Nou ja, verwend. <laughs> ik, bedoel, ik, ik, ik weet niet hoe leuk het is om over uh, de te zitten. Vertel mij, ik heb het nog nooit meegemaakt. Nee, ik heb er echt wel een goede tijd gehad. En het was voor mij ook nodig. Van, ja? uh, omdat uh, voor ons, voor het gezin Brom, was het wel een beetje nodig. Dat ik uh, een beetje uh, dreigde af te glijden. En mijn ouders, die, mijn vader werkte hard. En, die begon, en mijn moeder was weer aan het studeren. Dus die kwam ook zo in een. Ik kwam een beetje in de puberteit in een fase dat mijn ouders ook weer opnieuw aan het zichzelf aan het uitvinden waren. Mm -hmm. Dus die dachten ook, ja, wat moet die? moet Frederik nou? En ik had toch misschien wat meer aandacht nodig. En toen uh, hebben zij die beslissing genomen. En dat is ook uiteindelijk een goede beslissing geweest hoor. Ik heb daar, het was fijn. Het kwam veel meer rust in de tent. Weet je wel, van, uh... Maar goed, een stap naar de. De kostschool is, is een grote, toch? Ik bedoel, trapt hij de boel bij elkaar? Of hoe erg was het? Wat uh, je? Nou, ja, ik was, ging weinig meer naar school. En dat, uh, en dat, dat ja, geeft een heel, heel hoop onrust, brengt dat met zich mee. Dat ik uh, ruzie thuis, ruzie met leraren... Uh, nou ja, ook wel met, met vrienden waarvan, waarvan ik ook misschien wel dacht... zijn dat nou wel de juiste jongens... En toen. Uh, ja, toen, toen ging ik naar die kostschool. En daar was het was, was vrij streng. En dat, dat dus. En dat, daar gedij, gedij, ik eigenlijk. Hoe zeg je dat? Gedij, gdeek. Ja, laten we gewoon snel doorpraten. Misschien ja, helpt ik bij dit doorpraten. soort dingen. Nee, toen ging het een stuk beter. En toen. toen uh, ik kwam er ook weer echt, nou, wat ze net zei, er weer rust en uh, hadden mijn ouders die verantwoording een beetje afgeschoven en dat was. Uh... Een beetje een, een, een ADHD-kind afhanden, misschien? Althans, zo noem nee, ze het zelf. Nee, ADHD hoor ik echt zeker niet. Oh nee? Nee. nee. Gewoon. Uh... Probleemkind? Ja. Ja, ik weet, ik. Uh... Ja, ik, ik, ik vind systemen best moeilijk om in te passen, nog steeds wel. Dus uh, zo'n school is ook... Uh, dat uniformen van een school vind ik lastig. En uh, de, de, de autoriteit die maar, die waarvan je verwacht wordt dat, dat je die maar aanneemt... vond ik ook ingewikkeld. Hmm. Dus uh, ja, en, en ook vond ik het ook ingewikkeld... dat ik ook heel veel dingen gewoon de noodzakelijkheid daarvan niet er, er, ervoer. Van waarom doe ik dit, weet je wel? Hmm. Dus, ja... Dat anarchistisch uh, inslag een beetje. Nou ja, of op zoek naar dingen die er toe doen. En dat is uh, en dat volgens mij... Dat klinkt heel vaag. Wat bedoel je daarmee? Want ik nou, denk, zeker als je 16 bent, is dat nog niet een gedachte die toch door je hoofd loopt. Uh, jawel. Ja? Ik, vond het gewoon, ik vond het ingewikkeld van de adrikskunde. Uh, ja, om dan uh, de wet van buis Ballot. Dacht ik, ja, uh, kan het verrekken. Hmm. Weet je wel van... Ik wou het echt wel hebben over dingen die er toe doen. En dan ging je ook nog acteur worden? ja. Tweede ramp voor je ouders. Nee, die waren wel blij wel dat ik eindelijk iets vond wat, uh, waarvoor ik mijn bed uitkwam. Ja. Dus dat kwam vrij laat op mijn pad. En toen, uh, ja, als je het dus hebt over dingen die te doen... nog steeds het doet dit er voor me, weet je wel. Uh, op zoek naar contact en het hebben over nou, de materie van een voorstelling als vanavond... of andere stukken die, die gaan toch vaak over wezenlijke momenten in mensenlevens. Dus uh, daar maak je toneel over en daar ja. maak je films over. En uh, dat is nog steeds een voorrecht om uh, daar elke keer weer in te duiken. Gewoon wat het personage of wat de film met zich meebrengt. Mm. En dat moet je dan ook nog vertalen naar een communicatie naar een publiek toe. Ofwel via tv of via een film of via letterlijk live mensen in de zaal. Dat is mm. hartstikke leuk. Ja, dat vind ik zo essentieel eigenlijk voor ja. mensen dat je ja, communiceert en dat je met elkaar dat deelt. Dat, is, uh, dat, dat bedoel ik met wat dat er toe doet. Volgens mij doet dat er echt toe. En is dat uh, iets moois wat, uh, wat je met elkaar kan beleven. Ik vond jou uh, donderdag um, op je allerbest toen je bijna het waanzinnige benaderde. Zeg maar. De rol van de boosheid, de woede, uh, de radeloosheid die de activist heeft... en probeert zijn omgeving te veranderen en, die, en, die, en dat virus te stoppen op een of andere manier. En hij krijgt de mensen niet mee. Jij speelt op een gegeven moment... Nou ja, uh, je nadert de waanzin. ja. Hoe komt het dat je dat zo goed kan spelen? Um, ja, dat, uh, hoe komt dat is niet puur techniek, toch? Uh, nee, ja, het is het. Je, je, je hebt gewoon met in zo'n. Je werkt daar in een repetitieproces met, met, je, met je collega's en met je regisseur. Werk je daar naartoe en dan. Je, je, je voelt op een gegeven moment de dramaturgie van het stuk. Dus de, de, die dwingt je op een gegeven moment. Je gaat daar steeds meer in zien. En je gaat steeds meer zien dat, uh, dat het water aan de lippen komt te staan. En, uh, dat maar het je kan niet spelen wat je niet voelt. En wat je niet uh, weet dat het in je zit. Nee, ja, het is, uh, is dat, uh, maar dat is toch verdravend ja, voor mij. Ja. ja, is dat zo? Ik denk niet dat dat zo is. Want het, het, het feit dat jij begrijpt wat ik speel... maakt toch dat het, dat het voorstelbaar is. En dat ja. is toch eigenlijk het enige wat ik doe. Dus uit, uh, voor, als ik bij een begrafenis van, een, van een iemand ben die ik niet ken... dan kan ik nog net zo ontroerd raken. terwijl Omdat ik me in split second kan identificeren met de man die zijn vrouw verliest. Of ja. een, uh, maar er heerst is, niet een soort permanente onrust in je hoofd? Of, nou ja, misschien wel. Ken je die raadloosheid wel heel, heel goed zelf? Uh, dat dacht ik de tijd. Toen ik dat zag, dacht ik... Jeetje, er komt even iets los. Ja, nou, dat is wel een... Uh, nee, die ken ik niet heel goed in mezelf. Maar die, die moet je wel uh, een beetje opzoeken. Uh, wat dat dan is. En dat is soms jezelf er naartoe praten. Hm. denk ik, ja... Ik, weet je, dat zijn altijd best moeilijke dingen over te praten, moet ik ja, zeggen. Nee, omdat nee, dat nee. ook... Uh, ja, het is, soms ga, praat je heel erg in de derde persoon over een personage. Want dat schept dan een lekker een soort veilige afstand. Ja, volgens mij is die man nu echt gek aan het worden. En nou, dan ga je kijken hoe je dat voor moet geven. Ja. En... Uh, ja dan uh, doe je wat pogingen en soms sla je de planken in de repetitieruimte volledig mis. <laughs> en dan moet je even, even hard lachen. Hoe, uh, hoe komt het dat het nu zo uh, overgestaan? Wij voor de deurvier hotelkamer <laughs> bij de sleutel over ja, niet we, nee, nee. Heb jij het niet meegenomen, een... want het nee. is toch een beetje lastig. Nou, ja. We kunnen ook gewoon voor de deur blijven staan. Radio kan overal, zullen ja. maar zeggen. Um, het gaat heel goed met jou. Je zit in ongelooflijk veel stukken, uh, films. Hè. Er komt ook weer een nieuwe theatervoorstelling. Um, ben je daarmee bezig? Hoe komt het dat er nu een soort moment is... Uh, dat weet ik niet. Ja, uh, daar moet je eigenlijk als acteur moet je daar niet zoveel. Zeker in Nederland moet je daar niet zoveel mee bezig zijn denk ik. Want dan uh, je moet gewoon goed blijven werken en uh, je ambities binnen dat werk uh, zuiver houden. En dan ben ik ervan overtuigd dat werk steeds weer werk genereert. En dat, het, en dat je dan steeds. Nou ja, soms, meer soms ook niet, kan. Soms kan werk uh, vervolgens stil liggen. En dan zit je als acteur gewoon thuis. En denk je: potverdorie, ja, Dat kan het zeker, veel maar niet lukken. Ja, maar ja, dat kan zeker. Ik heb ja. de deur ook gekeken. Ja. dat is dan weer wel prettig. Maar uh, het gaat gewoon heel goed. Niet te bescheiden doen. Ik bedoel, nee, dat is nee, ego het. toch ook wel. En dan ga je toch ook wel nadenken: hé, hey, wat, wat is dat? Ben je op een niveau gekomen waarvan je denkt: ja. Nou, um, nee, nee. Maar. Ik, ik heb wel dat ik dat ik, uh, ja, misschien, ik heb wel het gevoel dat ik uh, wel uh, een plan heb in ieder geval. Dat ik zelf een plan kan maken. En dat ik een, uh, bij elk project denk, nou, ik wil het graag zo doen. En dat doe je allemaal in samenspraak met een, met een regisseur of met, met je, je medespelers. Maar volgens mij, uh, dat, daar win je wel zelfvertrouwen in. En dat, dat, uh, dat vind ik ook leuk. En dat... Ja, dat uh, maakt het uh, minder afhankelijk. Want uh, ik vraag het een beetje. Dit programma gaat ook altijd over dromen. En eindigt natuurlijk altijd als we de nacht in zijn gegaan. En dat is inmiddels al zo. Het grote dromen mag beginnen. Ja. Waar, waar wordt er dan over gedroomd? Als je Frederik Brom heet. Nou. Um, kijk, je moet je dromen niet... Uh, moet je ook vooral dromen laten houden. <laughs> ah, joh. Want... Uh, ik ga bijvoorbeeld nu hierna een project met, met Nienke doen. En dat is wel een beetje... Een, dat is mijn vrouw, hè? Ja, yeah, Nienke Reimer. En zij heeft een toneelstuk geschreven... waar we met z'n tweeën een echtpaar in gaan spelen. Mm -hmm. En wij produceren dat mee. Samen met Co Theaterproducties... staan wij nu zelf ook aan de productiekant. Dus, dus dat de zakelijke je... kant? Ja, ja. ja, dat is heel leuk en interessant. En ook goed om als acteur een keer de achterkant van een voorstelling mee te maken... waar dat allemaal dus in zit. En waar, wat, hoe zo die geldstroompjes allemaal gaan. Maar het zou wel een droom zijn om een bepaalde onafhankelijkheid te verwerven. En dat dit een eerste stap is. Dat we dat je, je eigen werk zo kan creëren. En dat je dus. Uh, en dat bedoel je mee? Ik een kan een stuk ik, uitzoeken of schrijven. Nou, of dan je, als Nienke het schrijft en ik regisseer het. Of, ze, of ik speel erin. En Nienke speelt erin. En we kunnen dat ook samen met iemand. Of, of alleen produceren. Of uh, nou ja, dat zijn wel echt. Uh, dat is wel een. Uh, ja, een bepaalde onafhankelijkheid verwerven binnen, binnen dit, dit vak wat we doen. En dat hoe hou je dat uh, uh, allemaal succesvol met, uh, met je eigen partner? Want ik bedoel, met een uh, zakelijke partner is het al lastig genoeg... om een bedrijf op te zetten of een stukken te gaan regeren... Ja, maar dan man. ook nog met je vrouw. Ja, en gewoon kinderen nemen, dan uh, blijf je wel bij elkaar. Uh, <laughs> nee, uh, ja, ik heb hier al gescheiden echtpaarden gehad. Ik ben echt alleen maar van overtuigd dat dit, uh, deze stap... Uh, het is al zo leuk om dat met z'n tweeën te doen. Om, dat, om dat, uh, dat avontuur met elkaar in te, in te stappen. Huh. En dat is fascinerend om te zien hoor. Als Nienke die is dan aan het schrijven... en dan is ze weer, komt ze weer een, een tijdje terug en dan lezen ze het weer. En dan hebben we het er weer over. En dan uh, gaat ze weer... weer Nou ja, zo bouw je weer iets met elkaar. En dan, uh, dat is uh, geweldig. In hoeverre is het anders als je ook met elkaar op het podium staat... en je kent de ander uh, door en door. Terwijl ze natuurlijk nog ja, moet spelen. Ja, ben ik wel maar... heel benieuwd naar hoe dat uh, gaat zijn. Want ik... Uh, ja het voelt, misschien gaat het wel heel stom voelen dat je want staat neem, te spelen voor iemand. Het wordt, het wordt iemand. niet autobiografisch, het moet, je moet Ja, wel ook bij. wel, ook, ook wel. Maar het gaat natuurlijk heel erg voor het publiek zijn wat wel en wat niet, want het <laughs> gaat gewoon over een huwelijk. En zelfs de afgelopen maanden hebben we ook wel eens onze dingen gehad. En dan zeiden we de volgende dag: Van uh, zei ik ja, maar dit moet er eigenlijk wel in. Weet je, want het is eigenlijk. Ja, doen eens een voorbeeld wat er dan. Wat nee, je denkt, ja, dat, ik, is, dat ik, is een ik, goed ik, stukje voorin, uh, voor in een stuk. Nou ja, het, het gaat gewoon over, het gaat over mechanismes tussen man en vrouw of tussen hmm. een, een echtpaar. Die, die altijd weer de kop opsteken. En dat een ruzie gaat eigenlijk nooit waar die echt over moet gaan. Dan kom je pas na de ruzie kom je erachter. Maar ging het niet gewoon over dat we elkaar te weinig. Uh, ruimte gegeven hebben of dat we elkaar te weinig uh, erkend hebben of zo. Weet je daar gaat het uiteindelijk om. Of aandacht gegeven hebben. Mm -hmm. Maar die uitzicht dan in, in nou ja, het uh, cliché zit er niet in... maar de, de damp staat die, die, uh, mm -hmm. die, die verkeerd staat. Maar ik, ik kan niet zo letterlijk iets, een voorbeeld geven... maar dat, uh, hoe persoonlijker je wordt, hoe herkenbaarder het ook weer wordt. Ja. Maar dus ook dat... lastig. Ik bedoel, acteren is toch uh, iets doen wat je, wat je in de huid kruipen van een ander. En dan kijk je in de ogen van iemand waarvan je elk ja. trekje ja, ja. weet wat, wat, wat erachter ja. zit. Ja, dat, is, dat, dat gaat heel spannend zijn. Aan de andere kant heb je ook weer het voordeel... Van dat je, weet je, als je met elkaar begint met repeteren, dan ben je de eerste weken best wel voorzichtig met elkaar. En nou, als we het over zoen hebben met Freek, de eerste keer is gewoon een beetje. Sta, ik waarschijnlijk zei Job, Rosk, ook de regisseur, die zei ik best van: ja, je staat nog een beetje hout terug. Oh, oh, oh, En dan dacht ik al zelf dat ik die overtuigend die zoen aan doen was. Maar zei, ja, nee, je moet gewoon. En dat is ook okay zo. Je moet gewoon die jongen op de bek pakken. Mm. Maar dat is nu, met Nienke is die, is die barrière al uh, tien jaar geleden gezegd. Ja, ja dat, dus, kon je, uh, dat kon je aan. Uh, nou, dat is ook weer een bepaalde asocialiteit die je naar nou elkaar kan, uh, op het, uh, ja. uh, in kan zetten. En die, uh, dus dat heb je weer gewonnen. Aan de andere kant <laughs> gaat het soms best raar voelen om te spelen voor een ander. Omdat die ander je zo doorziet. <laughs> dat denk ik wel heel benieuwd naar maar hoe dat gaat ook, zijn. Maar het is uh, voer voor een therapeut, dat ja, snap je. Ja. ja, maar ik denk, ik, ik over, denk ook... uh, over een jaar of wat zit je samen in de bank en dan zeg je... <laughs> ja. Ja, wat zeg ik dan? Beste meneer de therapeut. Ja, wat denk jij? Geef het antwoord maar. Nee, ja, dat weet ik niet, als ik dat zou weten. <lacht> ja. Wat zeg je als het, als het niet goed doet, bijvoorbeeld? Wat, wat ik dan zeg? Ja. Ja, je doet het niet goed. <lacht> <lacht> Zegt zij, ze uh, op. ik heb het zelf geschreven. En dan zeg ik, ja, maar volgens mij moet... Nee, maar dat... Uh, ja, daar ben, ik, uh, daar ben ik eigenlijk niet bang voor. En ja. ik weet ook dat Nienke een goede actrice is. Dus uh, dat... Uh, dat gaat wel goed komen. Wat moeilijk gaat zijn, is dat je. De, soms is werken gewoon prettig. Omdat je dan even gewoon je eigen ding hebt. En dan gaan we. We gaan elkaar nu ook. Een half jaar gaan we fulltime met elkaar zijn. Zowel ja. thuis als uh, op het werk. Mm -hmm. dat, uh, dat gaat wel een uh, spannende worden. van ja, dat je dan gewoon ook even. Nog met elkaar in de auto net na de ja, voorstelling. Ja. Af en toe kan je het ene ontvluchten. En dan uh, kan je even verdwijnen in het andere. Zo'n beetje mm -hmm. al. Dat is. Uh, maar ik heb daar super veel zin in hoor. Het gaat, uh, gaat leuk worden. Wat betreft het uh, dromen over de normal heart. Uh, dit staat nu in uh, de Lamart Theater. Hier uh, ja. niet verder vandaan. Hè, van het College Hotel. Wat moet hierna gebeuren? Is dit, een, is dit een voorstelling die je ook in Nederland kan gaan? Of is het typisch iets Amsterdams? Voor de, misschien wel het Amsterdamse publiek. Um, veel homo's die toe willen. Nou ja. Dat is, ik, denk, ik vind het een vrij, vrij breed universeel verhaal. En Als je er... Als je er Erin gaat, als je er mee gaat, dan, dan uh, kan het in wezen overal gespeeld worden. Ik hou weet dat ik, ik, ik zelf wat lekkere tournees vind. Dus ook een beetje gewoon dat je een week in Rotterdam, een week in Utrecht en uh, een week in Groningen, en, weet je, een beetje je een week in Eindhoven. Ja. Nou, maar ook praktisch, maar ook dat je dan, in plaats van dat je elke keer weer opnieuw opbouwt. En, uh, ja. nou, dat, dat, dat, zoiets uh, zie ik wel voor me eigenlijk met zo'n soort stuk. En dat je een beetje een hypeje in zo'n week creëert omheen. Ja. Klopt het dat, uh, dat het uh, Paul de Leeuw was die eigenlijk ervoor gezorgd heeft dat het hier. Uh, ja, ik heb dat niet, dat ik ken Paul de Leeuw niet, maar dat, dat, dat, ver, ver, dat is geloof ik wel zo gegaan. Ja, dat Opus One uh, die uh, produceert het en Paul de Leeuw heeft toen, die heeft dat stuk gezien en die attendeerde uh, de jongens van Opus One erop om uh, dit uh, in hij Nederland te nemen. Dat in New York ging. Ja, ja, en dat ja. moest hij hier vond ja, hij. Ja, want het is dus in, in 1982 ja. zo, uh, 84 is geschreven en toen ja. heeft het. Eindeloos op de plank gelegen en toen is het in 2008 weer opnieuw gespeeld en daar heeft het uh, als best revival play en zo is het weer heeft het allemaal Tonys gewonnen en ja. uh, een grote hit volgend jaar komt er een film uit ook ga ik ga, heel leuk om die te zien met Julia Roberts die uh, nou ja hele um, Brad Pitt produceert het dus het, dus echt, het is echt weer helemaal opnieuw ontdekt <laughs> helemaal een ja. Uh, ja. ding om wat uh, op Goschalk die regisseert um, die heeft natuurlijk veel meegemaakt. Die heeft veel vrienden verloren in die tijd. Iets ouder ja. dan jij. Um, ja, is iets ouder. Ja, hij ja, is misschien, ja. Uh, de makers, Idem Dito, ja. kennen het ook verhaal. Die, die hebben denk ik iets meer in de warzone gezeten. Uit het persoonlijke leven. Ja. Nou ja, zoals wij er nu het afgelopen uur over praten... redelijke afstand van, hen, van de materie zelf. Um, heb je daar ook last van gehad? Dat je denkt, ja, ben ik wel de man? Uh, nou, ik... ik, ik, ik. Ik ben toch wel echt wel opgegroeid, ook wel met de angst voor. Uh, weet je wel? Zo, uh, eind jaren 80, begin jaren 90, uh, was toch echt wel die angst er nog, hoor. Dat dat uh, ik, ik ik ik heb ik heb dat wel echt aan een lijve ervaren ja. ook. Ik heb ook wel regelmatig een uh, testje gedaan dat ik met bibberende in de knieën ja. stond te wachten. Ja, dus uh, ik ik vond dat eigenlijk uh, heel voorstelbaar en ik. ik, en ik, ik ik, uh, ja. Heeft het de liefde voor jou anders gemaakt? Stel ik bedoel, wij kunnen het ons ja. niet eens meer voorstellen dat er liefde was zonder nee. problemen en nee. nee. liefde in, in seksuele ja. vorm? Ja. ja, nee, dat kunnen we ons niet voorstellen. Nee, dat hebben wij nooit, uh, wij niet, de vruchten niet van mogen preken. Die jaren zeventig, die hebben ja, dat is toch best <laughs> kut. Ja, nee, ik heb het ook wel, oh jongens, als het niet bestond, dan zou ik hem toch helemaal suf nee, ja, ja, dat. Uh, <laughs> dat nou, zijn mooie laatste woorden. Wij gaan de nacht in uh, hier bij BNN. Jij doet ah, ook nog zo. een zeer succesvol uh, uh, voor man hè? We kennen je van heel veel uh, uh, campagnes, reclames, toch? Mm -hmm. Ik heb even een klein uh, stukje tekst. Want uh, je mag zelf kiezen welke stemmetje. Heb je verschillende stemmetjes? Of nee, heb je maar stem? niet. Nee, ik ben, gewoon uh, maar de, Ik gewoon alleen maar de Frederik Brom uh, ah, Maar een beetje, een beetje ronkend kan en het Wat moet nog. ik nou iets uh, voorlezen? Ja, hier, gewoon een klein stukje promotie naar de mensen toe. Meestal doe ik dat dan in... Doe ik dat allemaal in zes takes natuurlijk. Hè? Maar dit ah, moet natuurlijk joh, zo. -kan in keer. Volgende week in de overnachting: Frank Evenblij, de man van Bureau Sport. Uh, dat vind ik heel leuk, bureau Sport. Het TV-lab en nog zoveel meer. De overnachting op Radio 1. Het leukste radioprogramma voor jou in de zaterdagnacht. Hier gaat zo meteen BNN Verder met Bart Meijer en Winfried Baan. Het is de allerleukste van de hele wereld. Oh ja, ik heb die tekst natuurlijk niet <laughs> zelf geschreven. Nee, nee, dat zou wel <laughs> niet. Mag ik je enorm danken voor je komst. <laughs> uh, en, en geniet hier uh, deze nacht ja. nog uh, ja. van, uh, van de rust. Want die heb je nodig. Ga ik doen. Dank je wel. Voor je aanwezigheid hier. Dank je wel. Ondertussen op de redactie van De Overnachting. Ja, Patrick hier. Oh, wie we te gast hebben. Nou, Philippe Remark. Ja, mooi hè, de hoofdredacteur van de Volkskrant. Die komt langs in onze kamer. Iedere zaterdag nacht van 12 tot 1. Nou, het was natuurlijk een week vol reuring in de politiek. Dus wat betekent dat voor een krant? En hoe zit het met de deadlines? Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Ja, ik moet alleen nog nadenken over een plaat voor Philippe Remark. Maar het moet hem natuurlijk keihard raken. De overnachting. Zaterdag nacht bij BLN op Radio 1.